De Libische rebellen vinden dat het Westen snel extra financiële hulp moet bieden... omdat de olieproductie vrijwel is stilgevallen. Tennisser Igor Seisling heeft het hoofdtoernooi van Wimbledon bereikt. Hij versloeg in de derde en beslissende kwalificatieronde de berg David Coffin in vier sets. Het is het voor het eerste Grand Slam toernooi waaraan Seisling maandag begint. Hij is de tweede Nederlander in het hoofdtoernooi. Robin Haase wordt rechtstreeks toegelaten.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 Nu last-minute vakantievoordeel bij Wekamp.nl. Top 250 euro korting op elektronica, wonen en nog veel meer. Wekamp.nl klikt met jouw vakantie. E. Langs de lijn, met Ronald Boot. Goedenavond, tot 11 uur zijn we er met deze langs de lijn op deze voetballoze zaterdag. Nou ja, we praten een beetje over voetbal. Onder andere over de VVCS, de vereniging van contractspelers die dit weekend 50 jaar bestaat. Joop Niese is hier in de studio. Hij schreef er een boek over samen met Bert Nederlof. Later op de avond hebben we het over andere tijden sport vanmorgen. Dat gaat over Anton Geesink. We praten met de maker van een documentaire over Thomas Dekker. En tussen 8 en 9 praten we over tennis. Het komende toernooi van Wimbledon met vier gasten. En er wordt ook nog steeds getennist. Is nu in Rosmalen de half verregende, nou ja zeg maar, meer dan half verregende finale van het toernooi tussen de Rus en een Kroaat. Niet echt de gewenste finale, Jan Roels. Nee, dat is, het, dat is het niet. En het werd eigenlijk een makkelijke overwinning voor Dmitri Tursunov. De Rus die al op zijn twaalfde naar Amerika werd gestuurd door zijn ouders. Omdat het daar goedkoper was om te trainen en dan in Moskou. Hij wordt op dit moment geïnterviewd. De huldiging is bezig. En Tursunov won dus van Ivan Dodig, de Kroaten. Verrassende finale. Twee spelers die debuteren in Rosmalen. Stonden ook voor de eerste keer tegenover elkaar. Maar ja, Tursunov die had dan één break genoeg om de eerste set binnen te halen met zes. 3. Dodi gaf wel breekkansen, maar wist die niet te benutten. En toen, bij die stand van 2-2 in de tweede set, nog geen breaks. Toen brak er werkelijk een wolkbreuk los boven Rosmalen. Spelers moesten op een holletje naar het golfkarretje en terug naar de players' lounge. De toeschouwers zochten ook een veilig heenkomen. En die wolkbreuk die duurde ongeveer 10 minuten. Daarna was het weer een beetje. Ja, kwakkelen met het weer en uiteindelijk gingen ze om half zeven vanavond weer de baan op en toen was het toch wel snel gebeurd Ronald met met Ivan Dodig want hij maakte nog maar een paar punten en het werd 6-2 uh, Tusenov brak meteen de servers van de kowaat brak hem nog een keer behield zijn eigen opslag en uh, en wint hier het toernooi ja Dimitri Tusenov de nummer 70 van de wereld uh, is nog een top 20 speler geweest wel een tijdje geleden Negende finale van een ATP, wint zijn zevende titel. Maar het verhaal is toch dat hij eh, anderhalf jaar geleden ongeveer daar heel lang uit is geweest. Drie keer geopereerd is aan zijn enkel. En een glimlach op het gezicht nu bij de huldiging bij Dimitri Tursanov. Want het is natuurlijk een mooie triomf voor deze Rus of zeg maar Amerikaan. Want hij is voor een deel dus opgegroeid in Californië. Maar hij wint dus de Unicef Open bij de mannen, Ronald. Is het publiek nou nog gebleven bij die onderbreking? Nou, het, ja, het is een beetje treurig dat wel als een wedstrijd dan zo uh, moet eindigen. Uh, ik herinner me nog Peter Wessels uh, tegen Jubicic. Dat was ook zo laat. Maar dat was een Nederlander. Iedereen hoopte nog dat Wessels zou winnen. Uh -huh. Maar die verloor dus uiteindelijk van Jubic. Ook zo op een zaterdagavond, zo rond half negen. Dat was later. Hè? En Nu is het uh, vijf over zeven. De huldiging is aan de gang. Het dreigt alweer te gaan regenen. Dus ik denk dat. Heel veel uh, toeschouwers misschien al zijn weggegaan na die uh, eerste onderbreking. Er zitten denk ik, nu nog, nou, als, ik, als ik heel snel kan tellen, misschien 1.500, maar dan zijn het er nog veel. Maar er zijn de trouwe tennisfans die zijn blijven hangen om uh, ja, toch deze huldiging nog even bij te wonen. En het slot van deze finale van de Unicef. Maar ja, het is altijd het gevaar. Een openluchtevenement. Het, het toernooi is, is jarenlang uh, onder zeer goede omstandigheden gespeeld. Uh, prachtig weer. Maar we hebben dus heel mooi weer gehad. En uh, deze week uh, dus niet. Zeker niet op deze zaterdag. Voor de rest uh, ging het eigenlijk nog wel. Donderdag was ook een, ook een matige dag. Uh, maar vandaag uh, werd de mannenfinale dus onderbroken. Bij de vrouw, als ik daar eventjes op mag doorgaan. Die, uh, ja, die konden hun partij in één keer spelen. In één keer afmaken. Die finale ging tussen Jelena Dokic. De Australische, geboren in Kroatië... voor een deel ook opgegroeid in Servië... weer naar Australië gegaan, weer terug. Dat hele verhaal kennen we. Ze was, natuurlijk een, was uh, op haar 18e, 17e, 18e eigenlijk een wereldtopper. Won van uh, bijvoorbeeld uh, ja, van, van, van, van grote, grote tennissers, van Hingis, op, op, uh, op Wimbledon. Toen brak ze ook door in 1999. Zij speelde de finale tegen Roberta Vinci. Een Italiaanse, als ze uh, zevende geplaatst, 28 jaar, won het toernooi van Barcelona dit jaar op Greffel. Ja, een van de vele goede Italiaanse toppers die er uh, op dit moment zijn. Um... Maar ja, Vinci uh, verloor de eerste set in een tiebreak van Jelena Dokic. Maar wist de tweede en derde set te winnen. Het was een, een aantrekkelijke finale. Hoog niveau, weinig unforced errors. Oftewel onnodige fouten. En uiteindelijk, dus uh, Roberta Vinci, de Italiaanse die hier bij de vrouwen de Unicef Open wint. Ja, jammer dat het afgelopen is, Jan. Want het is het enige livesport die we hadden vanavond. In ja, deze uitzending jammer, van Langs de <laughs> Lijn, die tot 11 uur duurt. <laughs> Oké. Okay. He said that we would thank I'm the beaten in the station in de family was dat van level 42. De Europese atletiek top heeft de druk. Vandaag en morgen is de Europa Cup voor landenploegen. Aangeschoven Stefan Verheij. Uh, Stefan, de echte toppers in Stockholm. Uh, vorig jaar bevestigde Rusland de suprematie door de Europa Cup te veroveren. Uh, opnieuw Rusland wordt het? Ja, dat kan eigenlijk niet anders. Uh, al zijn we pas op de helft, uh, 40 onderdelen te gaan. Twee dagen duurt dit uh, kampioenschap. We hebben nu 20 onderdelen gehad en Rusland staat 4 aan de leiding in het klassement. Ja, ze hebben een ruime voorsprong van 30 punten op de nummer 2, dat is Duitsland... En dat is ook niet zo heel gek. Want uh, je moet het zo zien. Uh, tijdens die EK-teams scoor je punten. En als je, uh, ja, als je een gelijkmatig brede selectie hebt... en Rusland is natuurlijk uh, topland nummer één. Het breedst. Ja, <laughs> precies. Uh, je krijgt 12 punten voor een overwinning. 11 voor de tweede plek. En uh, Rusland heeft gewoon de beste breedste selectie. Dus die, ja, het is niet zo gek. Zij gaan gewoon winnen zoals vorig jaar dat ze dat ook gedaan hebben. Ja, bij al die wedstrijden die we nu hebben gezien... is de 100 meter natuurlijk het spektakelstuk. Ook hier? Ja, ook al hebben we het over Europeanen en niet over Usain Bolt... we hebben het nu over de Europese kampioen. Dat is een Fransman, Christophe Lemaitre. En die, die, die liep eigenlijk tegen de fine fleur van, uh, van de rest van Europa. Dwayne Chambers, Obi Quelo, dat zijn uh, grote mannen. Alleen Lemaitre, ja, die was veel te sterk voor de rest. Die liep een uh, schitterende tijd, 9,95. Een nieuw Frans record. En... Twee Europeanen ooit hebben sneller gelopen, uh, Linford Christie en Obi Kwelen. Dus dat, dat, was, dat was het hoogtepunt van de dag uh, in Stockholm, uh, absoluut. Volgend jaar zijn de Olympische Spelen in Londen. Uh, overal waar ze zijn is het thuisland, het gastland. Is, uh, ja, uh, die moeten het doen. Uh, hoe is dat met de Engelsen tot nu en toe? Ja, dat zal met de atletiek misschien iets moeilijker gaan... maar de Britse atletiek staat uh, onder leiding van een Nederlander. Charles van Comenet, de man die uh, chef de mission was een paar jaar geleden... en technisch directeur van het NOC-NSF. En hij leidt die Britse atletiek wel met succes, hoor. Uh, vorig jaar bij het Europees Kampioenschap ging het al goed. Vijf keer goud, vijftien uh, medailles in het totaal. Hier vandaag in Stockholm waren niet alle toppers aan de start... maar wel een paar hele sterke prestaties. Maar er is één ding, de Britten kunnen sprinten... Springen, middenafstand lopen. Maar je hebt dan ook nog werpers nodig. En ja, dat beheersen ze gewoon niet goed. En daardoor, mede daardoor, staan ze vierde in de in het tussenklassement. Ja, ja. Ze doen het behoorlijk. Uh, uh, Nederland doet niet mee. Hè? Dit is de Eredivisie en wij zitten in de Jupiter League. Wat uh, het atletiek betreft? Ja, nou ja. Uh, laten we het uh, Champions League en uh, Europa League noemen dan. Okay. Als je het met voetbal moet vergelijken. Nederland zit in de eerste divisie vooraf. Ja, hoopt Nederland wel dat ze uh, misschien zouden kunnen promoveren. De, de beste twaalf landen doen dus mee aan die uh, uh, eredivisie. En Nederland zit met elf anderen in die, die, die eerste divisie. Maar nou, het was niet echt succesvol. Nederland acteerde in uh, Izmir in Turkije. Uh, dacht mee te doen voor plaats drie en vier. Maar ze staan... Nog niet alle uitslagen zijn verwerkt. Maar waarschijnlijk worden ze zevende na de eerste dag. Dat is ja, matig. En dat kan nog hoger morgen worden? Zitten er nummers bij waar we wat meer uh, succesvol op zijn? Ja, zeker. Uh, morgen heb je de 110 meter hoorde met Sedok. Met uh, de discuswerpen met Erik Kadé, uh, Patrick van Luik. Dat zijn toch wel mannen die ook, uh, zich uh, ook gekwalificeerd hebben... voor het wereldkampioenschap. Dus dat, dat zijn wel kanshebbers om nog wat punten te sprokkelen. Maar er, er, waren, ja, er waren wel goede prestaties, hoor. Vandaag dat uh, ik kan, ik kan ja, wel noemen, ja, uh, de estafette van de vrouwen was uh, heel dicht bij een wereldkampioenschap. Estafette Estevette 4x100, juist uh, een jong team, 18, 19, 20 jaar. Die meiden die zaten 400ste boven de WK-limiet, die mm -hmm. zorgden voor de enige overwinning. Vandaag voor Nederland dus 12 punten. En er waren net uh, vandaag ook nog uh, vier tweede plaatsen. Ja, die kan ik ook nog even noemen als je wil. Uh, nou ja, uh, was aardig. Vette was goed. Yvonne Hak, Monique Jansen. Maar waarom ging het dan zo slecht? Dat kan, dat kan ik nog uh, uitleggen. Uh, op het polstok hoogspringen hadden ze een atlete. Uh, Denise Groot. Die miste haar avondshoogte. Nou ja, dat, ja, leuk. dat 0 is leuk. Nul punten. Ja, precies. Hetzelfde op het uh, kogelstoten. Uh, Patrick Kroni de vervanger van Rutger Smit ook drie keer ongeldig. En dat, dat is gewoon gênant eigenlijk, als je dat met kogelstoten doet. Ook nul punten. En daardoor Nederland dus, ik denk, op de zevende plek. En dat is matig. Gewoon. Ja. En na twee dagen moeten we wel bij de eerste drie zijn... om uh, te promoveren naar de Champions League. Je zit al te schudden. Nee, dus. Zit er niet in. Zit er niet in. Uh, Nederland kwam ook niet op zijn allersterkste. Bijvoorbeeld Chirani Martina is er niet. Die is aan het trainen in Amerika. nou Rutger Smit, geblesseerd, Bram Sommer niet. Maar toch... Ze hadden iets hoger moeten staan en uh, ja dat, nu gaat het niet meer lukken, die uh, promotie. Oké, okay, Stefan Vrij bedankt. As we see it here, it hurts me so no need to lie dear. It's we both know. Long Sol met Little Sister. 50 jaar VVCS, de voetbalsvakbond. Daarover gaan we dit uur hebben. Gisteren werd het jubileum gevierd op het moderne VVCS-kantoor in Hoofddorp. En daar verscheen een speciale gast. Een man die in het verleden de microfoon nog wel eens de hand nam... om op te komen voor de belangen van hemzelf en zijn collega toen dus Louis van Gaal. En hij sprak de gasten gisteren toe. Ik kan me nog herinneren... wij vergaderden in de huiskamer van Karel...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 Louis van Gaal, de eerste voorzitter van de Centrale Spellersraad. En hij overhandigde een boek ter gelegenheid van dat feest. Een boek, een halve eeuw op de barricade. Geschreven door Bert Nederlof en Joop Niesen. En Joop Niesen is hier in de studio. Goedenavond. Um, wij vergaderden in de huiskamer van Karel... Dat was Karel Jansen. Uh, dat is typerend voor die tijd? Het is nog erger geweest, want uh, voordat uh, Louis van Gaal erbij kwam... werd er vergaderd... Uh,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 Betaalde voetbal begon in 1954, zoals je weet. Het waren de clubs die, die uh, de clubs maakten, de, die de, de dienst uit en, en de, de KVB. En de KVB uh, en daar waren geen rechten. En daar uh, zijn ze voor opgekomen. En nogmaals, uh, Bruns, die heeft dat in de gaten gehad. De secretaris spellingmeester van de KVB, Lo Bruns.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 zijn ze begonnen. Wat was de reden...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 voetbal waren er 80 clubs die... Ja, we hadden een eredivisie, twee eerste divisies... en drie tweede divisies. Ja, als zo, behoor, als we goed hebben Het lijn hele... Da, dat Vondag is gesaneerd natuurlijk. Ja. Uh, in 1971 is er ook nog een grote sanering achteraan gekomen. Er zijn er ook een heleboel uh, vrijwillig teruggegaan. Zwarte meer, EBOH, kan ik me ik nog aan namen herinneren. Richtersbleek. En, uh, Richters, ja, noem maar op. <laughs> we worden oud, joh ja, ja, ja. uh, Was Nederland voorlopen wat die betreft?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 Ik ga naar de jaren negentig. Toen was Theo van Zeggele de voorzitter van de VVCS. Ja. Andere tijden, tijden waarin de VVCS zich bezig hield met het begeleiden van grote transfers. Edwin Cornelissen in gesprek met de oud-voorzitter. De geschiedenis van de VVCS, Theo van Zeggele, voormalig voorzitter ook. Hè, uh, kan je zeggen uh, dat de VVCS uh, gaandeweg de jaren steeds meer van spelersmakelaar een echte vakbond weer is geworden? Nou, de VVCS is natuurlijk opgericht, zoals je vandaag hebt kunnen horen... om rechten van spelers veilig te stellen. En dat heeft de eerste helft van de 50 jaar geduurd. Daarna, voetbal is natuurlijk ontzettend veranderd. Is er een periode geweest waarbij de makelaars, de spelershandel... enorm is toegenomen. Dat heeft te maken met geld. Veel meer geld in het voetbal gekomen. En toen stond de VVCS op een keerpunt... En dat was in de tijd dat ik voorzitter was. We zien daar in de verte de foto hè, van uh, David zijn reiziger... die een contract tekende bij AC Milan, het shirt in de hand. En uh, ja, u als voorzitter natuurlijk. Ja, en ik was voorzitter. En in die tijd uh, vonden wij uh, als VVS bij de opkomst van de makelaars... dat wij uh, dat beter konden dan, uh, dan al die makelaars bij elkaar. Waarom dacht u dat eigenlijk? Nou, dat, dat dachten we omdat wij uh, één, de kennis hadden, uh, de, de juristen. We wisten wat het waar het over ging, de contracten. En twee, we, we waren een vakbond. Dus uh, we uh, wilden dat het geld uh, niet in de zakken van de makelaars terecht kwam, maar uh, in de zakken van de spelers. Ja. En dat uh, is, uh, was zeer succesvol. Maar er is daarna veel veranderd weer, hè? Ja, en...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 En uh, uh, vanaf dat moment uh, is daar een conflict ontstaan die uh, al heel lang geleden uh, uh, ontstond en daarna is uh, de VVCS, om terug te komen op je vraag, ja. uh, is uh, weer de vakbond uh, geworden die het altijd is geweest. Kijk weer even naar die foto van uh, Davidson reiziger. Was dat toch een beetje de tijd waar de sky the limit was voor topvoetballers? Je kon vragen wat je wil, uh, het ging allemaal wel. Nou, it, it, it, ik, ik, ben er weer, ik sta op die foto en ik weet het nog. Uh, ik heb een fotografisch geheugen. Ja. Uh, het was natuurlijk de tijd na Bosman. En uh, na Bosman gingen alle clubs uh, die dachten van. Uh, ja, die spelershandel die kwam enorm in beweging. Want even voor de duidelijkheid: door Bosman is het transfersysteem in de oude doedanigheid afgeschaft. Ja. Hè? Na 95, 15 december. Uh, was er opeens in één klap, in één minuut. Uh, waren de spelers na het einde van het contract uh, transfervrij. En dat heeft ertoe geleid tot een enorme explosie van, uh, van de beweging van spelers. Daarvoor was dat niet mogelijk. Clubs gingen langdurige contracten afsluiten en toen was de markt uh, ja, heel explosief, zoals ik al zei. En ja, daardoor konden spelers aan het einde van de contract gaan en staan waar ze wilden. Hoe belangrijk is die maatregel geweest voor het voetbal, ook zoals het er nu voor staat? Nou, die, die, die, als ik eh, ook uit het boek wat vandaag gepresenteerd is, blijkt dat ik dat persoonlijk het eh, aller... Hoogst, hoogtepunt vond van uh, de periode dat ik voor de VVCS heb gewerkt. Uh, het was natuurlijk uh, ongelooflijk moeilijk om zo ver te komen. Maar uh, dat heeft de voetbalwereld uh, helaas niet echt veranderd... omdat uh, de clubs natuurlijk... Uh, uh, want tegenwoordig komen er geen spelers, bijna geen spelers aan het einde van hun contract. In de hoop dat ze spelers voortijdig konden verkopen en toch weer geld konden vangen. Ja, om uh, zodoende de handel in stand te houden. Daar hebben ze natuurlijk uh, enorm hun uh, vingers aan gebrand. Omdat uh, ze natuurlijk ook heel veel spelers kochten die uh, niet goed genoeg waren. En daar zaten ze dan al vast. En uh, daar zaten ze al vast. Ik kan me de, de, de Feyenoord-speler herinneren, Connolly. De Ier die bij Feyenoord terechtkwam voor een Riant Salaris. In de hoop om daar veel geld mee te verdienen. Maar in dit geval niet alleen Feyenoord. Ook Veen heeft daar geweldige brokken gemaakt. En uh, ja, helaas gebeurt dat nog steeds. Uh, ook bij Ajax, uh, begrijp ik. Lopen er dan nog wel een paar spelers rond die ze aan de straatsteden niet kwijt kunnen. Dus uh, wat dat betreft, helaas, uh, hebben we uh, um, in het voetballen niet uh, veel geleerd. Theo van Zegelen, oud-voorzitter van de VVCS. En verder praten we hier in uh, de studio met Joop Niesen. de schrijver van het boek over 50 jaar VVCS. Eén van de twee schrijvers, de andere is Bert Nederlof. Um, in het uh, gesprek met Theo van Zegelen ging het over het Bosman-arrest. 95, dat de hele transferzaak op zijn... Uh, uh, helemaal heeft omgegooid... Waren er voor die tijd helemaal geen spelers die bijvoorbeeld naar de rechter liepen om, ja. om, om wat te proberen? Ja, ja, er zijn wel degelijk uh, processen geweest. Uh, Bert Teunissen heeft bijvoorbeeld met PSV een zaak voor de rechter gebracht. toen hij naar uh, Zwitserland wilde gaan. Maar de verreweg de belangrijkste zaak is uh, geweest. een zaak van uh, Theo Lazaroms. die toen bij Sparta speelde. International maar, ook. Ja, ja, ja, ja. Niet zo vaak, maar, nee, maar goed, hij is wel uh, geweest. Bekend in ieder geval. Ja. En hij wilde gaan voetballen in Amerika. Daar gingen ze weer eens een keer proberen om betaald voetbal. Van de grond te krijgen bij de Pittsburgh Phantoms. En uh, nou ja, Sparta die, uh, die wilde dat blokkeren. Dat, dat was eigenlijk weer, weer het punt. En uh, toen is dat met meester Jansen van Raai, Jimmy Jansen van Raai, later uh, de politicus, zoals we misschien al weten, die. Uh, die is een proces begonnen namens de VVCS en ook namens uh, Laansoms natuurlijk. En dat uh, proces speelde zich af voor de kantonrechter. En niet zozeer die uitspraak van die kantonrechter... maar het feit dat de kantonrechter die zaak ter hand nam. Die dat was al bijzonder. Dat, nee, dat was niet alleen bijzonder, maar dat betekende dat hij ervan uitging dat het, arbeids, dat het arbeidscontract... of beter gezegd het spelerscontract een arbeidsovereenkomst was. Dat is de implicatie daarvan geweest. En uh, dat impliceerde weer dat de sociale wetgeving... van toepassing werd op alle spelerscontracten. En dat is natuurlijk een, een doorbraak geweest in die tijd. In 67 was dat. Nee. Um, we begonnen met de kamer van uh, Karel Jansen waar het allemaal gebeurde. Hoe professioneel is de VVCS in de loop van de jaren geworden? Ja, die is absoluut professioneel geworden. Er, er werken natuurlijk uh, veel meer mensen dan in dat, uh, dat kamertje. Hoeveel? Dat, dat flesje. Ja, ik geloof dat er nu wel een, een staf van een man of, uh, man of 10, 15 zit. Maar er zitten allerlei vooruitgeschoven posten in het land. Mensen die uh, namens de VVCS uh, werk verrichten. Uh, ze hebben cursussen georganiseerd. Uh, ja. Cursussen voor wat bijvoorbeeld? Uh, studie. Studie combineren met... Ik, begre ik begreep met, zelfs en, ook. Van, van schulden. Uh, spelers die schulden. Ja, krijgen. Bijvoorbeeld, daar helpen ze dan ook orde. bij. Ja, het is uh, echt nog, het sociale gezicht zit er nog wel aan vast. Uh, zoals het eigenlijk begonnen is. Want uh, dat is echt de basis geweest... Uh, toen bij uh, die twee Adoers... Timmermans en... Uh, en Karel Jansen. Uh, ze wilden de sociale positie van de... Uh, profvoetbalspeler, die wilden ze verbeteren. Ja. Maar... Um, uh, als je de VVCS nu kijkt... de grote spelers, uh, ja. die, uh, zeg maar... alle eredivisie spelers, uh, die uh, hebben daar nauwelijks meer binding mee. Want die hebben allemaal zaakwaarnemers. Dus ja, dus met, met name de... de spelers die in het buitenland zitten. De, de echte grote jongens. die die hebben heel veel de, ja, de grote speler. Eredivisie-spelers ook. Ja, dat is waar. en uh, ja Daarom zeg ik, uh, de, de algemene zaken zoals het afsluiten van de CRO, het, uh, het, het VVCS-gala, daar zijn ze erg trots op. Maar met name dat beheer van het CFK, wat ik daarnet vertelde, al die pensioenregeling, zullen we het nu maar even noemen. Dat is uh, dat voor het voortbestaan van de VVCS. Ja. Is de VVCS daardoor wel geringer van invloed geworden, kleiner geworden? Ja, misschien minder spectaculair. Omdat uh, ja, als, als grote spelers, als die een conflict hebben met hun club of zo... dan, uh, dan trekt het altijd meer publiciteit dan wanneer het om een eerste divisiespeler uh, gaat. Of uh, een speler uit de topklasse. Dat, uh, dat spreekt voor zich. Welke rol speelt de VVCS nu nog uh, bij, bij onder andere die kleine clubs? Die, die, die clubs die gesaneerd worden, zoals nu RBC. Ja, nou, ze proberen in ieder geval uh, de, de, de belangen van de betrokken spelers... die proberen ze natuurlijk zoveel mogelijk te handhaven. Ze hebben ook een, een VVCS-elftal van mensen die uh, niet uh, aan een club toekomen. Die geen contract hebben. Ja, en, uh, die, daar, die gaan ook de boeren opspelen, wedstrijden... en komen dan toch nog op de een of andere manier in de etalage te staan. En er zijn ook wel spelers die, uh, die daar weer een, uh, een contract uit hebben gekregen. Maar ja, het, is, het speelt zich allemaal natuurlijk af op een andere niveau dan vroeger. Dat is duidelijk. Want als je in de jubilee kijkt... dan krijg je spelers met een contract... van 3000, 4000 euro per maand. Vaak salarisplafonds... bij clubs. Speelt de VVCS daar... voldoende op in? Is het nog... voldoende een vertegenwoordiger van die spelers? Ja, nou vraag je iets... dat eigenlijk een beetje buiten het kader van het boek gaat. Maar ik zou graag... als je me nou toch vraagt... ik zou wel erg graag willen dat er een soort samenwerking zou komen tussen clubs en, en spelers... waarin uh, gezocht zou worden naar een, naar een oplossing voor de, voor de impasse... waarin ons betaalde voetbal, uh, met name in uh, financieel opzicht... terecht is gekomen, om, om daar eens een, een modus voor te vinden... hoe we dat beter kunnen gaan aanpakken. Want iedereen begrijpt dat het uh, niet goed gaat... en dat we een soort ontwikkelingsland zijn geworden. Uh, ver, vergelijkbaar met uh, zoals vroeger bijvoorbeeld Denemarken was. Maar ja, onze beste spelers spelen al in het buitenland... En, uh, Nee, Nederland zelf dat zijn men alleen maar spelers die, uh, die in het buitenland uitkomen of naar het buitenland gaan. En uh, de jongste talenten die worden vaak al op uh, 16, 17 jaar geleefd gecontracteerd. Dus uh, bijvoorbeeld Kruijf, toen die wegging naar Barcelona, was die 25. En daar hebben we nog uh, volop van kunnen genieten in Nederland. Nou, dat gebeurt dat niet gebeurt meer. Nou dat meer. gebeurt niet meer. Ja. Um, ja, we hadden het er straks over heel vroeger. Uh, begin van het betaald voetbal. Ja. Toen we uh, nog tweede divisies hadden. Toen we 80 uh, betaald voetbalclubs hadden. Weliswaar semi-betaald. Er komt nu een, een soort semi-professionalisme terug. Ja. Met die topklassen. Ja. Uh, want clubs in de Jubilee League kunnen het hoofd maar net boven water houden. Is dat een goede ontwikkeling volgens jou? Staat ook niet in het boek, neem ik aan. Nee, dat staat niet in het boek. Maar ik heb er wel een mening over over, eerlijk gezegd. Want ik, ik woon in Noordwijk, dat is de Bollestrijk. Dat is een uh, omgeving waar nogal wat zaterdagclubs, prominente zaterdagclubs uh, zitten. Die tegen die topklassen aanzitten en het soms wel, soms niet. Nou, die, die, die willen nu erg graag. Uh, willen ze in die topklassen komen. En uh, ja, dat gaat ook wel lukken. Maar uh, gelukkig voor sommigen nog niet helemaal. Want wat, wat is er aan de hand? In die zaterdagcompetities speelden ze allemaal derbies. En daar kwam het publiek op af. Maar als ze Omhoog gaan, dan moeten ze landelijk gaan spelen. Bovendien worden de eisen gesteld aan de accommodatie, dan moet, de veiligheid moet gegarandeerd worden. Dus de kosten waar, waarvoor ze komen te zitten, die gaan enorm stijgen. En kijk, we hebben nu één jaar topklasse achter de rug. Ik moet nog zien of we over vijf jaar nog steeds enthousiast zijn uh, over die topklasse. Althans, wat betreft die clubs. Ja, ja. Um, laten we eens over uh, uh, een van die topklassers hebben. FCOS, de tijden zijn veranderd voor de spelers. Dat merkt bijvoorbeeld Joffrey Galata van FCOS.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 veel beter afgesloten dan dat het nu is en uh, nu zie je dat uh, uh, de clubs ja, die, die, zitten gewoon, uh, die trekken de broek strak aan en uh, die geven niet meer uit en dat ze kunnen en dat was toen de tijd wel zo en... dus nu gaat het bij onderhandelingen zo van teken door or leave it? eigenlijk wel wat ik merk en uh, vooral bij die, bij die jonge jongens uh, kijk er, zijn zoveel, er is zoveel aanbod qua, qua spelers en ze hebben gewoon een contract liggen en uh, als de ene speler hun eerste keuze dit niet wil, dan gaan ze naar de tweede keuze en uh, zo verder. En uh, dat is gewoon voor een speler, moet hij die, die keuze maken, wil hij investeren in zichzelf. En je ziet dan ook dat uh, vooral in de Jupiler League, dat het vooral met uh, jonge jongens uh, aan de gang gaat, uh, dat het eigenlijk een soort kweekvijver wordt voor de eredivisie. Krijg je ook een situatie dat het voetbal aan zich verandert bij spelers? Dat je misschien wat minder de broodvoetballers krijgt en wat meer de liefhebbers. omdat het geld wat minder een rol speelt? Nou ja, wat ik merk is vooral uh, de oudere jongens. En, en dan spreek ik niet over de hele Jupiler League hoor. Want er zijn nog wel gewoon, uh, clubs die uh, ja, redelijk betalen. alleen het gaat wel, gaat wel achteruit. Maar je ziet gewoon dat de wat oudere jongens op een gegeven moment eerder voor de topklasse kiezen. en zich maatschappelijk gaan ontwikkelen. in plaats van dat ze uh, ja, voor minder gaan voetballen in de Jupiler League. Want in de topklasse ben je geen full prof? Nee, in de topklasse ben je geen full prof, dan train je s avonds en dan kan je overdag dus uh, ja, of aan een studie beginnen of, of, of een baan gaan zoeken. En, ja, want je, je weet nu ook, in deze tijd wordt het steeds moeilijker om een baan te vinden. en uh, Overal vragen ze werkervaring of, of een goede opleiding. En, ja, dan, dan ga je toch op een gegeven moment, als je ziet dat, dat, dat uh, de salarissen teruggaan in het voetballerij, dan ga je op een gegeven moment keuzes maken. Is het voor jou ook een afweging geweest? Uh, ja, absoluut. Uh, ik ben, ik ben in principe ben ik nog niet rond met FCO's, en, uh, uh, maar ik heb goede gesprekken gevoerd. Uh, ik, heb, uh, ik heb gewoon altijd gestudeerd naast mijn voetbal, dus wat dat betreft heb ik mijn diploma's. En, uh, uh, maar ja, ik, ik kijk natuurlijk rond, uh, wat voor mij uiteindelijk het beste is, maar ik ambieer nog altijd uh, om, om profvoetballer te, te blijven. Want dat is in principe wel het mooiste wat er is. Ja. Um, is het in zo'n periode dat je juist een vakbond als de VVCS hard nodig hebt? Nee, absoluut. Kijk, zij zijn er uh, om de spelers te ondersteunen. En uh, vooral met bijvoorbeeld hebben spelersbegeleiders waar ze in de contractonderhandelingen je bij helpen. Zij weten natuurlijk wat er allemaal speelt. Daarnaast heb je de VFJS Academy, waar, waarbij je zeg maar uh, naast het voetbal een studie kan volgen. Dus wat dat betreft zijn ze heel, uh, heel belangrijk voor de spelers. Joffrey Galata van FC Os Hij heeft onder andere hier ook niet zo over diploma's. Maar, maar je droom blijft toch om, om prof te worden. Dat geldt voor, uh, voor een hele hoop jongens. Uh, die droom die zit er voor steeds minder in natuurlijk. Ja, ik uh, ben ervan overtuigd dat uh, het betaalde voetbal nog steeds een soort waterhoofd is. Dat uh, dat te groot is voor het kleine land dat we eigenlijk zijn. En uh, ja, de ontwikkeling van de laatste jaren die is toch dusdanig dat, uh, dat we met een structureel tekort moeten werken, dat, uh, dat is zo niet vol te houden. Nee, het, het verschil tussen de eredivisie en de rest is, te is veel, groot, te groot, veel te en groot. En dat komt waarschijnlijk alleen maar door de televisieinkomsten uh, die de grote clubs hebben. Ja, en, en een krampachtige poging om bij te blijven bij de grote voetballanden... die een veel groter volume hebben veel meer geld vangen uit die televisieinkomsten. En uh, daar kan Nederland niet meer tegenop. Nooit. Is daar iets aan te doen? Volgens mij niet. Ik zou niet weten. Kijk, uh, een, een, een matig clubje in de Engelse uh, Premier League... die krijgt, uh, die krijgt uh, ongeveer ja, een velvoud van wat al onze clubs bij elkaar krijgen. Uit, uh, uit de televisierechten. Dus waar hebben we het over? Daar kan je toch nooit mee concurreren. Nou ja. Arnold Oosseveer, een uh, zaakwaarnemer, die, die zegt zelfs uh, tegen spelers van 3, 24, 25. als de eredivisie niet haalbaar is. Wil je wel met voetballen doorgaan? Is dat een goede vraag voor jongens van die leeftijd. Ja, kijk, ik denk nee. Ik denk dat die jongens altijd zullen dromen. van, uh, van een contract in het buitenland. Kijk, nu is het nog uh, Engeland en Spanje. en eventueel Italië waar je naartoe wil. Maar ik kan me ook voorstellen dat er toch nog wel landen zijn. Duitsland is uh, vergeleken bij die landen die ik net noem. Uh, toch. Stapje kleiner, uh, Frankrijk is natuurlijk nog een, uh, nog een optie, en we hebben nu gezien uh, dat ook Portugal weer op de een of andere manier je snapt niet hoe het kan. Want daar de Brazilianen is, ja, maar daar is het toch ook geen botertje tot de boom nee, economisch. Nee. En ja, ze kunnen toch een Nederlandse speler daar weer halen, ja. wat natuurlijk heel erg veranderd is in, in vergelijking met de tijd dat, dat jij speelde, uh, en dan hebben we het over meer dan 50 jaar geleden. Uh, Laatbloeiers, die heb je tegenwoordig niet meer. Dus je wordt ontdekt als je tussen de 8 en de 12 bent. En als je ja. daar nog niet ontdekt bent, dan kan je het geloof ik wel schudden. Hè? Ja. Ja, kijk, dat die ontwikkeling is ontstaan, begrijp ik wel. Kijk, wij werden geconfronteerd via de clubs uit de buurt. Daar zagen we goede voetballers en zo wilden we ook worden. Maar nu worden jochies, die worden de hele dag met voetbal geconfronteerd... via internet, via de televisie. Je ziet de hele wereld voetballen, dus dat zijn de, de idolen. En ja, dat is een totaal andere wereld, onvergelijkbaar. Ja, uh, de realiteit van dit moment is dus financiële problemen en de gevolgen... Uh, voor de spelers, waardoor de VV6, onder de huidige voorzitter, Danny Hesp, weer voor heel nieuwe uitdagingen komt te staan. Nou goed, de, gezien de, de, de huidige financiële malaise in het voetbal, inderdaad, uh, hè, dan, dan veranderen de taken ook wel. Ik, ik ben uh, zes jaar voorzitter en uh, de eerste paar jaar was het relatief rustig en waren er niet zoveel financiële problemen, maar dat is zeker de laatste drie jaar. Ja, dan, dan, je hebt Haarlem gehad, uh, en nu RBC. Maar goed, en je meerdere clubs met veel problemen. Dus ja, en daar moet je toch regelmatig op komen draven. En we, daar zit het wel een verschil in met, met zeker een, een jaar of vier, vijf geleden. Ja, de verhalen die je leest inderdaad. Clubs in financiële problemen, selecties die worden ingekrompen, salarisplafonds. Wat kunnen jullie daarmee doen? Nou, op zich kunnen wij daar niet zoveel aan doen. Kijk, er is gewoon minder geld beschikbaar in het voetbal. Waardoor een automatisme is dat, dat, dat selecties kleiner worden, salaris omlaag gaan. En daar hebben we het mee te doen. Het enige wat wij kunnen doen is zorgen dat de rechten en, en, en, uh, van de spelers gewoon goed blijven verankerd in de CO en in de reglementen van de KNVB. En dat spelers terug kunnen vallen op het moment dat er problemen zijn. Maar goed, het, het is een heel verschil met een jaar geleden. Dat, dat inderdaad de salaris omlaag, selecties kleiner. En ja, daar moeten spelers toch wel aan wennen. Dat zijn wel momenten waarin je natuurlijk gaat kijken... hoe is het met de rechtspositie van de speler? Uh, is die goed verankerd? Is dat goed? Ja, absoluut. Ja, daar mogen we, dat heb ik net ook in mijn speech gezegd. Daar mogen we echt trots op zijn. Dat dat in de afgelopen 50 jaar zo bewerkstellig is door, door, door, door, de, door de heren, mijn voorgangers. Uh, dus, dus ja, dat, dat, die leggen echt heel sterk verankerd. Vooral vergeleken met de grote voetballanden. Hè, Engeland, uh, Spanje, Italië. Ja, dat, je wil niet weten hoe groot de verschillen zijn. En in Nederland uh, is er echt een gespreid bedje voor, voor de spelers hier. Dat is opmerkelijk, want je zou zeggen in een land als Engeland... wat toch bekend staat als de bakermat van voetbal, alles top, prof geregeld. Maar zo is het dus niet. Nee, absoluut niet. Nee, nee. De, de, de VV6 is ook een, een vooruitstrevende bond. En ook ja, als je ziet dat, dat alle bonden eigenlijk ter wereld hier komen kijken hoe wij het allemaal geregeld hebben met een CSR. He, dat je gewoon mee kan stemmen in, bij de algemene verhaalbetaald voetbal. Hoe wij een 100% contractgarantie hebben in de CAO. Nou, noem maar op. Dat is, dat is in weinig landen zo. En ook in de grote voetballanden niet. Je hoort van spelers al. Je moet accepteren dat je dus met wat minder genoegen moet nemen.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 Uh, gaan de salarissen heel erg omlaag. En ook wel in de en Je krijgt een heel groot verschil ook binnen een selectie tussen de, de goede spelers en de wat mindere goden. En daar zit ook al een groot verschil in. Daar moeten de spelers ook mee om kunnen gaan. Maar, ja, het, het wordt gewoon allemaal wat moeilijker en, en er moet toch brood op de plan komen. Dus ja, Je merkt gewoon dat veel spelers uh, meer advies nodig hebben. Maak jij je zorgen om de positie van voetballers in de toekomst? Uh, nee, ik denk dat wij wat dat, wel een ster, wat dat betreft een sterke positie hebben. Een goede CEO die ook voor de komende drie jaar weer is, is vastgelegd. Dus wat dat betreft maken we niet zo druk. Het is meer van waar gaat het Nederlands voetbal heen. Uh, financieel gezien en, en ja, goed, ook natuurlijk sportief gezien. Want als het financieel minder gaat, ja, dan kan je sportief ook niet meer aanklampen bij de top. Dus daar zit wel, ja, toch wel een grote zorg. Dat we... Niet te veel afglijden en dat we op een gegeven moment genoegen moeten nemen met uh, uh, he, Europees voetbal uh, in, in, in de Europa League. En, en niet meer hoger. En dat, is, dat is wel heel jammer. Uh, zelfs de incidenten die we hadden met PSV en Ajax, dat ze nog uh, ver komen, ja, die, die zie je ook niet meer gebeuren. Dus dat is wel een zorg. Alleen goed, in Nederland hebben we wat dat betreft wel goed voor elkaar voor de spelers. Maar het moet financieel allemaal weer uh, opkrappelen. En dat zei Danny Hesps, hij is de huidige voorzitter van de VVCS. Um, Joop Nissen hier in de studio, um, die een boek geschreven heeft over 50 jaar VVCS. Hesps zegt, ze kijken naar ons in het buitenland. Zouden ze dat niet op meer gebieden moeten doen? Wij hebben bijvoorbeeld regels dat clubs die het niet meer redden... Uh, geen grote schulden mogen maken, verliespunten krijgen. Dat heb ik in geen enkel buitenland tot nu toe gezien. Nee. Of zijn die, wij te veel van de regels? Ja, ik denk dat dat dan typisch Nederlands trekje is. Wij hebben decennia lang hebben wij in de veronderstelling geleefd... dat de maatschappij maakbaar was. En vandaar onze zucht naar regelgeving. En die hebben we dan volop. En ja, ook zo'n CAO, het is, het is natuurlijk een prachtig, prachtig iets... Wat, ze, wat de VVCS voor, voor elkaar heeft gekregen. En het, het geeft ook zekerheid. Maar ja, het is een zekerheid in een wereld die ja, op omvallen staat. Want laten we eerlijk zijn, het, het gaat heel slecht met het betaalde voetbal. En uh, wat is dan, uh, als echt puntje bij het Paaltje komt, wat is dan een cao nog waard? En uh, ja, ik uh, constateer net als iedereen eigenlijk, dat, uh, dat het betaalde voetbal in het buitenland uh, door de andere uh, manier van inkomstenwerving, uh, met name via de tv-recht, maar ook door rijke ooms die wel op, uh, op Engeland en, en Spanje en op uh, uh, uh, Italië afkomen, ja, die komen niet op ons af. Nee. Oh. Louis Vergaal zegt, uh, er moet meer de nadruk door de VVCS worden gelegd op het voetbal. Bijvoorbeeld, ja. gaan voortrekkersrol spelen bij het invoeren van elektronische hulpmiddelen? Ja, nou, dat die poging die, die wordt ook wel gedaan. Maar ja, het is een onderwerp op zich, hoor. Want ik vind die elektronische hulpmiddelen vind ik een, een, een dubieuze zaak. Kijk, maar, uh, maar zou de VVCS zich meer op die dingen moeten richten? Uh, nee, of echt op, op de belangenbehartiging? Nee, van, ik, vind, van ik vind dat toch echt een, een zaak van de KVB. Die moet dat bij de UEFA en bij de FIFA aanhanger uh, aan maken. En dat is, dat is niet iets voor de vakbond. Hoe is de verhouding van de, tussen de KVB en de VVCS op het ogenblik? Die is goed.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 Joop Nietzen was hier in de studio. Hij was ooit zelf uh, semi-prof uh, bij AGOVV in Den Haag ook nog. Uh, uh, hij schreef samen met uh, Bert Nederlof het boek Een halve eeuw op de barricade over 50 jaar VVCS in Nederland. Joop, dank voor je komst. Oké. Okay. Het volgende uur van Langs de Lijn is na het NOS-journaal van 8 uur. En daarin gaan we het hebben over tennis Wimbledon. Tot zo. ...vol van de bezuinigingen.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 Ik ben zeker bij u voor terug. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.